Mark Hokken met het NOS-journaal. Het oog van orkaan Irma is aan land gekomen in Florida. Vooral het overvloedige water dat de orkaan met zich meebrengt veroorzaakt problemen. Meer dan 3 miljoen huishoudens zitten zonder stroom. President Trump heeft de situatie in de Amerikaanse staat officieel tot grote ramp verklaard, zodat er extra hulp kan worden ingezet. Irma is inmiddels wel afgezwakt tot een orkaan van categorie 2.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 Initiatief tot nieuwe sancties neemt in de Veiligheidsraad. In een uitgelekte ontwerpresolutie staat dat de VS de VN-veiligheidsraad vandaag gaat vragen om voor nieuwe sancties te stemmen. Als antwoord op de recente kernproef en raketlanceringen. De belangrijkste maatregel die de VS voor ogen heeft is een olieembargo. China vreest dat het Noord-Koreaanse regime instort als het geen olie meer krijgt. Met alle gevolgen van dien. In de Amerikaanse stad Plano in de staat Texas heeft een man zeker zeven mensen doodgeschoten. Twee anderen raakten gewond. De slachtoffers werden door de politie allemaal in hetzelfde huis gevonden. De schutter leefde nog toen de politie bij het huis aankwam. agenten openden het vuur op de dader, die kwam daarbij om het leven. De aanleiding voor de schietpartij in Texas is nog niet bekend. Mogelijk ging er een ruzie aan vooraf. Tennisser Rafael Nadal heeft de US Open met groot machtsvertoon gewonnen... De als eerste geplaatste Spanjaard won de finale in drie sets van de Zuid-Afrikaan Kevin Anderson. Het weer verspreidt over het land buien en vanmiddag kans op onweer. Tussendoor schijnt af en toe de zon. Het wordt ongeveer 17 graden bij een stevige zuidwestenwind. Morgen minder wind, maar wel vallen er nog steeds buien. Dit was het EFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. De files in de Randstad met de meeste vertraging op taal 2 van Utrecht naar Amsterdam. Na een ongeluk bij Opkouden 8 kilometer. Alle rijstroken zijn wel vrij, vertraging nog zo'n 20 minuten. Na 4 Den Haag richting Amsterdam bij Roelevarensveen, 5 kilometer. Ook daar is de vertraging 20 minuten. En na een ongeluk op taal 44 van Den Haag naar Amsterdam bij Knoppenburgerveen.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 Hier in uh, Zandvoort. Kunnen ze niet zeggen in Duitsland daar op de Nürburgring? Want uh, daar regent het behoorlijk tijdens de DTM-race. Nou, daarover straks uh, veel meer in uur 2 van Zandvoort op zaterdag. 7 over 3 Zandvoort. Welkom terug inderdaad uur 2 van uh, dit programma. En daarin de volgende onderwerpen. Uh, ja, dus, terwijl er een tweetal evenementen nu uh, volop in gang zijn... dan hebben we het natuurlijk even over uh, allereerst het circuitpark het circuit Zandvoort waar dit weekend de ADAC Noordzee Cup wordt verreden. En vandaag in het Theater de Krocht de Open Monumentendag... en die is nog tot vijf uur. De entree daar is trouwens gratis. Half vier hebben we natuurlijk de uitgebreide evenementenagenda... en dat is om half vier, dus houdt u pen en papier bij de hand... want er is weer van alles te doen in en rondom ons prachtige dorp Zandvoort. Verder natuurlijk nog Zandvoorts nieuws in het kort. En rond de klok van kwart voor vier gaan we schakelen met Bob Scholte. Die is momenteel aanwezig, voor ons aanwezig tijdens de gebruikte botenshow in Hoorn. Er was onlangs was er de, de, de Hiswa te Water een vrij groot evenement met ook veel nieuwe boten. Maar in Hoorn is er elk jaar een uh, driedaagse evenement onder de, de noemer gebruikte botenshow, tweedehandsboten, die uh, allemaal te koop zijn met diverse uh, nevenactiviteiten. Uh, en we gaan eens kijken hoe, de, hoe het eruit ziet in de wereld... van de gebruikte botenshows en de verkoop daarvan. Dat allemaal nog met nader om kwart voor vier. Dus ik zou zeggen, genoeg reden om ook het tweede uur te blijven luisteren... en kijken naar uw enige echte lokale zender, ZFM Zandvoort. Zo is het, al Ik moet altijd meteen denken aan. Dan verkoop je toch gewoon je, je boot. boot. Oh. Nou, gewoon. N nou, dat horen we straks om kwart voor vier van Bob... in deze aflevering van Zandvoort op zaterdag. Is weer meer muziek, nee de pop, op z'n allerbest van Circus Custus. Ik sta niet aan de gaan, met mijn mond vol tanden. Nee, ik heb nog maar wel mijn woordje klaar. Het is net of nou, alles is veranderd. Sprakeloos, zo onbeholpen en zo raar. Met een rood hoofd in de hoek, en je voor het bord. Of ik alleen maar ouder, mag een centje wijzen, ver Boven, dat er nog kan, vervlucht ver, over mijn ogen. Niet te geloven, ik stotterde van, van mezelf hè, Ik zat, maffe dingen, gewoon is bij mij. Echt wel gek genoeg, lijkt wel alles al.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 Het is meer een kerstplaats, dat zeg ik heel eerlijk. Maar ja, zo rond uh, 100 dagen voor de kerst, hè. dat feest komt er ook aan. Kunnen we hem best draaien? deze van uh, Valencia en Kaya. 18 over 3, Sanford, nogmaals een uh, goede middag. Jij hebt nieuws over het uh, Stationsplein, want wat is daar aan de hand? Ja, want wie dacht dat het Stationsplein af was, heeft het mis. Meen dat nou? Jazeker. Er stond uh, nog een sculptuur in de planning in de vorm van een zandkasteel... en het gaat er nu komen. Afgelopen maandag is midden op het plein een gedeelte van de bestrating weggehaald. Waar het fundament van een kunstwerk onder lag verstopt, zodat men niet de hele zomer tegen een hek hoefde aan te kijken. Binnenkort wordt er een zandgeel zand- en watersculptuur van graniet in de vorm van een zandkasteel geplaatst. Het biedt aanleiding voor de bezoekers tot verblijf en ontmoeting op het plein. En wellicht een bijzonder fotomomentje als herinnering aan een bezoek aan Zandvoort. Naast de voorbereidingen voor het zandkasteel wordt ook het bewateringssysteem voor de bomen verder aangelegd. Vandaar dat het stationsplein weer even open gelicht om Oké, okay, maar het wordt er alleen maar beter van. Dus ja, weer de goede zaken voor Zandvoort. En hier is Ed Sheeran nog een keertje. We krijgen er geen genoeg van. Shape of You. The club the best place to find the lovers so the bar. Is Me table shots. fast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 Ja, de politiek vraagt uw aandacht voor het volgende. Ja, het politiek recess is voorbij. Heb je ook zo'n mooie zomer gehad? Ja, ja een mooie zomer. Lekker rustig. Ja. Komende dinsdag en woensdag beginnen in zand voor de raadsleden... aan het laatste deel van deze raadsperiode... voor de komende verkiezingen op 21 maart van het komende jaar. Een aantal interessante punten staan op de agenda... voor de komende vergaderingen. Af aanstaande dinsdag buigen de commissieleden... zich tijdens de eerste vergadering na het zomerreces... Onder andere over de strategische investeringsnota... komt de handhaving aan bod en zal er gesproken worden... over de uitgegeven vergunningen voor, het, voor een huisfeest op het Naturelstrand. strand. Verder zal een waarnemend griffier worden benoemd... en wordt er gepraat over de controleverklaring jaarrekening 2016. Tijdens de vergadering van woensdag krijgt de huisvesting... van de reddingsbrigade op het strand, onder andere de nieuwe locatie Post Zuid... de nodige aandacht en staan de voorlopige vaststelling... Duurzaam afvalbeheer 2018, 2025. De huisvestingsverordening 2017 en de verordening Blij... Blijverslening 2017 op de agenda. Beide vergaderingen worden gehouden in de raadzaal en beginnen om 8 uur. De entree is via het bordes op het raadhuisplein... waar de deur om half acht s'avonds open zal gaan. Een agenda is ter plaatse verkrijgbaar. Beide vergaderingen zijn via een livestream te volgen. En voor het recess gaf dat meerdere malen problemen. En volgens de griffier zouden deze nu verholpen moeten zijn. Oké, okay, is de jaarrekening van 2016 nog niet afgetikt, Albert-Jan? Nee, schijnbaar niet. Er zijn nog wat lopende zaken. Ja, gewoon. heel goed, heel goed, heel goed. Nou, tot zover het nieuws over de politiek. We gaan op naar de evenementen voor de komende dagen. Doen we deze eens van uh, Faya Condius? What's a woman. Zo. So Trust my heart Never Een van uh, Faya Condios en What's A Woman hebben we al een hele tijd niet meer gedraaid. Dus Vandaag dat je weer is uh, krijgt te horen op de zaterdagmiddag bij ZFM. Dat was inderdaad, uh, What's A Woman blijft gewoon uh, heerlijke muziek, een heerlijke gouden ouwe. Wat willen we nou nog meer? Het is uh, inmiddels half vier op het klokje voor mij. Dat betekent tijd voor de evenementen voor de komende dagen. Ja, met een tweetal evenementen al volop in gang. Allereerst de ADAC Noordzee Cup op het circuit Zandvoort. Vandaag en morgen een heerlijk race-spectakel. En de, vandaag de Open Monumentendag in Theater de Krocht. Dat is nog tot uh, vijf uur te bezoeken. Verder kun, uh, u, uh, kunt u en kon u vanaf vrijdag 1 september... Uh, de, zowel de bewoners als bezoekers genieten van een ongekend mooi uitzicht. Uniek uitzicht zelfs over Zandvoort aan zee. De view, daar hebben we het namelijk over, is 15 meter hoger dan het in juni geplaatste Reuzenrad... en staat eveneens op het Badhuisplein. De attractie bevat 42 afgesloten gondels en is ook voor mensen in een rolstoel toegankelijk. Voor speciale gelegenheden is er zelfs een VIP-gondel met champagne te boeken. Het Reuzenrad wordt met acht werd, werd met acht vrachtwagens getransporteerd vanuit Antwerpen en naar Zandvoort. De View is nog tot en met zondag 24 september te be bezoeken. Elke dag van 10 uur morgens tot 10 uur s avonds. De toegangsprijzen bedragen 4 euro voor kinderen en 6 euro voor volwassenen. Een rit duurt ongeveer 10 minuten. En ook by night is het prachtig. Want dat ziet er mooi uit. Dan is hij verlicht en ook Zandvoort is dan, uh, alle lichtjes in Zandvoort zijn dan aan. Een prachtig iets. Hebt u het nog niet uh, beleefd? Ik zou zeggen, uh, schroom niet en uh, geniet van dat prachtige uitzicht. 6 uur slechts. Van mee. Ja. Dan gaan we naar morgen, morgen 10 september. Dan is het tijd voor de kunstmarkt. Die begint om 10 uur en duurt nog tot 5 uur. Kunstenaars uit het hele land presenteren hun objecten op het Badhuisplein. Keramiek, schilderijen, brons, beelden en gerecyclede materialen. Sieraden en diverse andere kunstuiting. Kom gezellig, morgen cultuursnuiven op het boulevard, heerlijk even uitwaaien. En daarna genieten van iets lekkers bij de plaatselijke horeca. Morgen vanaf 10 uur tot 5 uur, de locatie Badhuisplein, de jaarlijkse kunst... of de, de steeds terugkerende kunstmarkt. En wat ook weer gaat beginnen is jazz in Zandvoort. En dat begint dan morgen om half drie en dat duurt tot half vijf. De locatie To Be, uiteraard Theater De Krocht, Grote Krocht 41... En de toegangskaarten bedragen 15 euro per concert. En indien u alle concerten wilt bijwonen... kunt u een paspartout aanvragen voor slechts 100 euro. Reserveren kan uh, uiteraard of via de website www.jazzinzandvoort.nl www.jazzinzandvoort.nl Of ook via de Facebookpagina van Jazz in de Krocht. Morgen vanaf half drie met als eerste gast Miet Molnar. En uh, dat is Miet Molnar-Zang, Johan Clement op de piano... Hans Dekker op drums en Erik Timmermans op de contrabas... Heerlijk weer, jazzen in Zandvoort en wel in een prachtige theater, Theater de Krocht. Het Loveland Beach Festival, dat, komt, dat het morgen gepland stond uh, uh, uh, op het naastrand, uh, dat uh, gaat vervallen. En is vanwege de weersverwachtingen uitgesteld tot volgende week zondag 17 september. Nou, volgens mij hebben ze de, de, de vergunningen al wel binnen, hè Rob? Ja, klopt. Ja, die hebben ze binnen. Goed, Dus een weekje later, op zondag 17 september, tijd voor Loveland Beach Festival. En je had het er al eerder over in het programma. 100 dagen voor kerst. En dat hebben we het over op 16 september vanaf 8 uur. En dit jaar gaan ze dit jaar vieren bij Beach Club 10. Kerst op het strand? Ja, ik vraag hem ook even af. In samenwerking met de lichtschuur zullen ze alles uit de kast halen. Een winters, uit de winterse kast trekken om het kerstgevoel alvast midden in de zomer bij u te brengen: ijsberen, kerstbomen, gluwijn, oliebollen, een skihut met jegermarsen en schnaps. Rendieren en arreslee en een echte kerstman. Alle ingrediënten zijn dus aanwezig om kerst in de zomer te vieren... met Beach Club, Beach Club 10. Kaarten zijn te koop aan de bar voor 10 euro per stuk... of te reserveren via apenstaatje beachclub10.nl. apenstaatje beachclub10.nl. Of gewoon even bellen. 16 september vanaf 8 uur onder het motto... 100 dagen voor kerst, een prachtig evenement bij Beach Club 10... aan de boulevard de Vauvage nummertje 10. Dan gaan we naar 17 september. Dan is het tijd voor de Vredestijn Supercar Sunday... Na de succesvolle vrede supercar supercars uh, Sunday op het TT-circuit... is het nu de beurt aan het circuit Zandvoort. Zondag 17 september is het zover. Opnieuw een dag met de beste hypercars, de meeste sportscars en honderden exclusieve auto's op de paddock. En op het circuit met de drag races, de hot laps en ref battle. En nog veel en veel meer tijdens deze Vredestijn Supercar Sunday op 17 september. Meer, even, meer informatie over dit evenement en over alle andere evenementen van het circuit Zandvoort kunt u uiteraard terugvinden op de website www.circuitzandvoort.nl. www.circuitzandvoort.nl. En ook een ander prachtig evenement wat weer gaat beginnen zijn de zogenaamde classic concerts. En wel met het prinses Christina concours. Dat begint op 17 september allemaal om drie uur. Na het zomerreces treedt de prinses Christina concours op... in de protestantse kerk tijdens het eerste classic concertreeks. Dat allemaal uh, uh, in de protestantse kerk aan de poststraat nummertje 1. En het begint nogmaals op 17 september om 3 uur. Meer informatie over de serie Classic Concerts... en natuurlijk ook over dit concert van het Prinses Christina Concours... kunt u terugvinden op de website www.kerkzandvoort.nl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 008 bellen, had ik dat boek nou uit of niet? Hier ook kaarten bij bestellen, vergeet de zakken niet. Die afspraak was veranderd en overhecht dat feest. Naar de nieuwe van Bellini ben ik gelukkig al geweest. Ik ben geweldig.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 Mijn bed moet ik verschoonen, ik moet naar de wc. Belang. Uh, go West en we close our eyes. Ja, aan de telefoon hebben wij uh, Bob. Goedemiddag, Bob. Goedemiddag. Goedemiddag, ja, dan verkoop je toch gewoon je boot. In de bellen we <laughs> Bob even. Ja. Goedemiddag, Bob. Jij bent, uh, jij bent aanwezig tijdens uh, de driedaagse gebruikte botembeurs in Hoorn. Hoe is, hoe is de sfeer in Hoorn? Laten we daar Allere. eens mee beginnen. Nou, ik ben vandaag uh, voor het eerst, dus gisteren was Frank en uh, Albert hier. Uh, prachtig weer. Ik heb zonnebril op. Begin, uh, vanmorgen heeft het een beetje geregeld, uh, maar nu is het keurig uh, bezoekers weer. De steentjes die staan vol. Uh, mensen lopen over de kade uh, de, uh, ja, ik heb er zin in. Uh, gebruik de botenbeurs. Uh, we hebben, onlangs hadden we de de, de, de, uh, de hiswa te water. Uh, een, een vrij, uh, ja, laat ik zeggen een vrij uh, exclusief, toch een beetje exclusieve beurs, die ook heel goed bezocht is. En kort daarna een kleinschaliger, maar minstens zo gezellige beurs in Hoorn voor gebruikte boten. Uh, hoe, is, hoe is het met de markt voor de gebruikte boten in Nederland? Nou, we hebben dus ook de recessie gehad in de afgelopen vier jaar. Uh, dit jaar uh, merken we duidelijk dat uh, de markt aantrekt. Uh, de, de, er zijn meer kopers, en ook uh, voor uh, uh, kwalitatief goede producten, schepen, vuilboten, motorboten. Uh, dit jaar uh, wordt het erg uh, gezellig uh, in de brand. Uh, Kijk, ik... Wees wat de water is natuurlijk voor nieuwe boten. Ja. En de gebruikte botenbeurs, ja, daar kan je terecht als je een gebruikte boot wil hebben. En die prijzen liggen natuurlijk uh, een stuk lager dan de nieuwe schepen. dat Hoe? Hoe vind je dat de, de, de gebruikte botenbeurs dit jaar erbij ligt, om het zo maar eens te zeggen? Zijn er veel de, tweedehands boten die daar aanwezig zijn in de havens? Ja, het ziet er allemaal goed uit. Dat valt mij op. Ja. Er zijn mooie boten bij. Grote boten, kleinere boten. Alles glimt, spink en, en dat is te te merken. Er wordt met aandacht en met veel zorg naar ogen kijken. Als ik naar... Uh, die, die, die, die, je hebt ook van die boeken waar, dan, uh, waar je dan in kan bladeren uh, voor tweede boten. Nou, dat is een heel dik... Die, net niet dik genoeg als een Dalen. Maar er zijn nog al... De, de markt is nog vrij, vrij groot. Je kan, de, de keuze is te over. Uh, en, is dat nog een gevolg van de, de recessie? Uh, nou, dat is al jaren zo. Ja. Kijk, de, de, de gebruikte boten... De, de oudere gebruikte boten blijven vaak hangen. Maar de jonge gebruikte boten... dan praat ik over 10, 15 jaar... Uh, wat meestal betreft, die, die draaien altijd wel goed. Goede kwaliteit, dat verkoopt. En dat zie je hier op de beurs ook. En uh, uh, als je dan... Uh, kijk, ik, de licht, uh, ik heb me laten vertellen... dat er uh, een paar boten verderop ligt, lag, ligt een boot... Een motorjacht kan ik wel zeggen, die uh, ooit 1,2 miljoen heeft gekost, maar die, ja. woor, die wordt nu aangeboden voor 3,5 ton. Kijk, dat is natuurlijk wel een kapitaalvernietiging. Ja, maar die boot die, uh, eh, draait natuurlijk al een aantal jaren mee. Ja, de, de, de... Dus geen nieuwe boot natuurlijk. Kijk, maar dat is wel interessant. He, je slaat de spijker op de kop of je koopt een nieuwe of die gebruikte. Ja. En 3,5 ton is natuurlijk nog half geld. Maar uh, zeker de moeite waard om uh, tot een aanschaf over te gaan. Want de kwaliteit is perfect en hij ziet er goed uit. Dus uh, stel ik wil een... Red Banks. Ja, ja, die zag ik ook liggen. Stel, stel dat je, stel dat je uh, een gebruikte boot wil kopen. Waar moet je dan als koper op letten? Dan nee, moet je natuurlijk sowieso zorgen dat je een goede makelaar hebt. Ja, dat, dat, dat, dat, dat, dat is de eerste, die is goed. Ja, en, uh, ja, en, en, en als je, als je hem leuk vindt, dan moet je hem nog laten keuren door een expert. Ja, dat, is, dat was even dat is mijn. Allemaal, uh... Ja, die kant wou ik eigenlijk even op: uh, laten keuren door een expert. Uiteraard zijn er kosten aan verbonden, maar je kan daardoor een hele hoop ellende voorkomen. Ja, ja. Maar ja, je eigen ogen zeggen ook wat natuurlijk. Hè? Ja. Uh, hoe de boot uh, verzorgd is in de afgelopen jaren, of hij goed onderhouden is, hoe of, of die erbij ligt, of een vlag op zit die uh, heel is. Uh, maar verder moet je natuurlijk technisch gaan kijken. Ja. Ja, en dan uh, adviseren wij altijd een uh, expert erbij te halen. Nou, dus, nou, nou, heb je vaak, nou heb je vaak, uh, zoals wij dat in Groningen noemen, veel, veel kijkers, maar niet kopen. Maar uh, jij ligt daar ook met een, uh, een boot die je uh, mag verkopen voor de verkoper. Ja. En uh, jij hebt daar een goed bericht over. Ja, we liggen hier met een Taling 33 ST. Dat zegt en ons dat niks. Dat is een zuiljacht met een vast stuurhuis. Ja. Uh, net voordat je beelden hebben we de hand zijn verkocht. Nou, geweldig. ...om de voorbeelden van technische keuring uit te maken. Uiteraard, helemaal goed. Dat, maar dat... we zijn bijzonder happy. De koper is happy, de verkoper is happy. En wij als wagelaar hebben het natuurlijk gescoord. Nou, want uh, ja, je hebt natuurlijk veel kijkers en relatief weinig kopers... ...maar ja, ja, wat dat betreft had je een beetje een exclusieve boot, hè? Ja. In de verkoop. Prachtig ding, ja. Heel want... mooi. Het, het, het, het, het voordeel van dit schip is dat je uh, vast stuurhuis hebt... Met buitensturing en binnensturing. En dat je bij uh, de binnensturing een zithoek hebt. Waar je horizontaal naar buiten kan kijken. En de in de zeiljacht zit je normaal gesproken altijd beneden in de kelder. En dat heeft de voordelen. Maar er wordt veel te weinig van gebouwd. Snelle zeilers willen graag altijd frusdek. Maar ja. dat geldt niet voor iedereen. Nee, maar dat is, dat is, dat is, dat is, tussen al die kijkers zijn er toch serieuze kopers. En uh, nou ja, jij hebt daar, uh, jij, jij hebt daar uh, met de makelaardij een uh, belangrijke rol in kunnen spelen... onder voorbehoud van technische keuring natuurlijk, ja. dat, die, dat die verkocht is. Dat zijn, dat zijn goede, goede berichten. Even een andere vraag. Uh, wij zijn allebei liefhebber van een bepaald soort boot. En dan hebben we het over Grand Banks. Uh, die liggen daar ook, hè? Ja, hiernaast ligt een Grand Bank 42. Dat is een prachtschip. Als je een echt boterschip, boterschip wilt hebben, dan mag je wel eens naar een klembeens van kijken, ja. Hoeveel uh, moet je daarvoor neertellen, voor dat exemplaar wat daar ligt? Ik zal het even op Frank vragen. <lacht> dat is echt een hele mooie boot. Daar kan, ja. kan je gewoon op wonen, eigenlijk. Dat doen ook veel, veel Nederlanders. Die wonen op die zo'n Grand Banks. En die leggen, leggen ze dan in Zuid-Frankrijk neer. 42 voet. 179.000. Oh, nou ja, als we een emmer leeg gooien. Goed, de, de, de, de gebruikte boterbeurs is vandaag nog en morgen. Tot hoe laat oh, nee. kunnen geïnteresseerden naar Horen afreizen? Nou, dat kan altijd, maar als je de beurs wil zien... dan moet je er voor zijn, want uur gaan we dicht. Oké. <laughs> Oké, okay. okay, Bob. Nou, voor zover, hartelijk bedankt voor je live verslag vanuit de gebruikte botenbeurs in Hoorn. Nog tot morgen zes uur voor, met, voor, de, voor de watersportliefhebbers te bezoeken. En daarnaast natuurlijk veel kraampjes, kleding en, en accessoires. Ik uh, wens je nog, uh, ja, ik, kan, ik kan niet zeggen ja, goede handel, maar in ieder geval contacten leggen. Want dat, daar gaat het nu uh, meer op lijken, want de boot is verkocht. Juist. Oké, okay, nog, Dank, no nog veel plezier. Dank je wel. Nog veel plezier. Groetjes. Dank wel, Bob. Ja, en de Bob uh, zit toch ook uh, in de woonboot, hè? hoor ik een beetje. Ja, in de woonboten. <laughs> Hier is zijn stikkel. en we hebben een woonboot. Melis en Leentje, dat er waren twee mensen. Heel gewoon, net als de rest. Ze wilden graag trouwen, maar hadden geen woning. En daaraan het Leentje geweldig de pest.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 ze breven de deur uit op hun tafelboot. En we hebben een woonboot. De schuit naar de helling getrokken. Daar stonden ze heel vakkundig het lek. Leentje komt toen haar meubels gaan poetsen. Want de stof van een clubje zag belaal van de drek. Maar ze lagen niet lang bij ons in de Amstel. Toen kwam er een smerenzoeien met een bed. Hij zei: Jullie moeten hier wegwezen, mensen. Jullie hebben de Amstel. Met dat bootje besmet. En we hebben een boot, boot. Het ligt in de hand. Zo.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 zojuist uh, met Bob over de Tweede Onze uh, botenmarkt. En uh, ja, dan is het wel belangrijk dat je een uh, keuringsrapport uh, hebt van de boot. Nou, deze wanboot komt niet uh, nee, zeg maar door de keuring heen. Hè? Dat hoor je wel, uh, Albert-Jan. Nee, deze niet. Gat in de romp. Het gaat allemaal niet, <laughs> niet heel <laughs> erg lekker. de wanboot inderdaad, de single van uh, Stef Enkel. Nou, we gaan alweer op Tartnieuws en weer van 4 uh, uur Dat uh, doen we samen met deze van uh, Windjammer. Ook weer met een bootje te maken. Hier is tossing en burning.